Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het buienfront dat in grote delen van Nederland overlast veroorzaakte... is via het oosten van het land weggetrokken. Delen van Venendaal en Ede kwamte eerder vanavond... met een stroomstoring naar blikseminslag. Een deel van Zeeland werd bedekt onder een witte hageldeken. Op da 1 tussen Amersfoort en Amsterdam... waren op verschillende plaatsen aanrijdingen. Toch was het volgens de ANWB vrij rustig op de wegen... vooral vanwege de kerstvakantie. Ook in België is her en der schade ontstaan door de storm. Vooral de stad Mechelen is zwaar getroffen. Een deel van de tribune van voetbalclub KV Mechelen is ingestort. Het dak van een supermarkt raakte zwaar beschadigd. In Leuven sloeg de bliksem in op het station. Alle lichten vielen uit en de meldingsborden werkten niet meer. Treinverkeer tussen Mechelen en Leuven werd verstoord door omgevallen bomen. Ook is er op de Brusselse ring op verschillende plaatsen wateroverlast. De politie is op zoek naar jongeren die op nieuwjaarsnacht... een parkeerautomaat opbliezen in Rotterdam. Een jongen van 14 raakte daarbij ernstig gewond. Ook een andere omstander raakte gewond. De verdachten bliezen de automaat op met vuurwerk, zegt de politie. Vervolgens rende de groep weg. De Rotterdamse politie zoekt nu getuigen. Ook worden mensen opgeroepen om filmpjes van de ontploffing op te sturen. De algemeen directeur van PSV, Tini Sanders, stapt op. Hij treedt dit voorjaar terug naar een termijn van vier jaar... Dat maakte die vanavond zelf bekend... tijdens een nieuwjaarstoespraak in het Philipsstadion. Op bezoek van de raad van commissarissen zal hij wel het seizoen afmaken... als dat in verband met de opvolging beter uitkomt. Het weer wisselend bewolkt en afnemende wind en buien. Morgen rustiger en af en toe zon. Later op de dag weer soms regen. Zondag geregeld zon. Het wordt dit weekend 7 tot 10 graden. Dit was het NHS Journaal. Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Marianne van den Anker. Goedenavond, dit is 1 op straat. En we zitten hier in Almere. De bus was gisteren nog even in Katwijk. Uh, en in nieuwjaars, op Nieuwjaarsdag uh, waren we natuurlijk daar te vinden in Katwijk. Gisteren zaten we in Rotterdam. Toen ging het vooral over hekken om de stad. In Katwijk hadden we daar te maken met een burgemeester. Die dacht van nou, ik ga die alcoholwet niet handhaven voor 16, 17-jarigen. En de omgeving denkt, dan gaan wij toch mooi naar Katwijk toe. Een hek om de stad. Gisteren in Rotterdam. De Roemenen en de Bulgaren komen eraan. Want de grenzen zijn open. Moet er een hek om Rotterdam? Of zijn er voldoende problemen die ze daar eerst nog zelf moeten oplossen? Dat was gisteren. Gisteren en eergisteren, maar vandaag hier in Almere gaan we het hebben over wat burgers zelf kunnen doen als er onveiligheid is die zij ervaren. Uh, zelf een inbreker pakken, patrouilleren in de buurt of ingrijpen op straat als iemand in elkaar geslagen wordt. Steeds meer burgers grijpen zelf in om hun haven en goed te beschermen. Gisteravond hier in Almere heeft een bewoner nog eigenhandig een inbreker... die op een woonboot zag scharrelen. Nou, niet in de boeien geslagen, maar wel aangehouden. Niks mis mee, zou je zo denken. En op kerstavond hadden we in Maasdam natuurlijk te maken met een, een inbreker... die is achtervolgd door daadwerkelijk een hele groep bewoners. De buurvrouw belde, die zag wat gebeuren en een spontane klopjacht ontstond. En vier uur lang hebben daar de inwoners achter iemand aan gelopen... en kwam onderweg nog iemand tegen. Daar gaan we straks ook tijdens de uitzending nog even op in... Maar hier zitten we dan in Almere in een dik volle bus. We staan hier in de woonwijk Waterwijk. We hebben heel veel mensen aan boord van het uh, buurtpreventieteam. En ook Robert Vlos. Hij is uh, fractievoorzitter uh, van de VVD in Amsterdam. En Nico van Duin van Leefbaar Almere. En we hebben allerlei mensen hier die ook de microfoon nog kunnen grijpen. U kunt zelf natuurlijk uiteraard ook meepraten. Bel dan met 0800 1121 of twitter naar hashtag 1opstraat. Mailen kan natuurlijk ook... Naar eenopstraat.nl. We gaan eerst praten met uh, Evelina Simons. Jij bent uh, de coördinatrice hier, moet ik eigenlijk zeggen, van uh, het buurtpreventieteam. En tegelijkertijd ook de initiatiefnemer. Hoe kwam je er zo bij om een buurtpreventieteam op te starten hier in Waterwijk? Hallo. Ja, nee, dat uh, is gekomen omdat uh, in vorig jaar, december, 31 december, werd er bij ons buren ingebroken. derde in twee weken. En ik was het zat. Ik, uh, je hoorde niks anders dan inbraak. Deed inbraken. de politie dan niks? Ze... ze hebben er geen mensen voor. Er zijn te weinig politieagenten voor heel Almere. En als je belt, proberen ze zo snel mogelijk. Maar op dat soort avonden is het zo ongelooflijk druk voor ze. En ze waren er binnen tien minuten. Maar, ja, maar goed, ze... jij was het zat. Na die inbraak dacht jij, en nu is het afgelopen. Nou Wat heb je toen dat... gedaan? Toen heb ik uh, de tweede week van januari... De wijkagent gebeld om gegevens te krijgen van mensen die ons konden helpen om te kijken van of zoiets op te zetten is. Kreeg ik telefoonnummers van de gemeente, uh, veiligheidsmanagers en dat soort dingen meer. En daarna ben ik eerst mijn buren gaan benaderen van wie heeft er zin en behoefte om mee te doen. En, en inmiddels heb je 35 mensen. 35 mensen door de hele wijk heen. En 6 februari vorig jaar zijn jullie gestart. Dus bijna het eerste lustrum straks. En nu zitten hier ook een aantal lopers in de bus. Want zo noemen jullie dat. Wat is een loper? Een loper is iemand die uh, een uur lang, s'avonds of overdag... bij ons dan twee keer in de week, in de buurt rondloopt. We hebben de buurt in drie delen verdeeld. Dus daar gaan drie teams per keer gaan er op pad. En uh, wie weten er allemaal wanneer jullie actief zijn? Hoe houden jullie dat geheim? Of is ja, dat openbaar te vinden? Hebben jullie een website? We hebben geen website. Het is onder elkaar. We hebben roosters en alleen degene die loopt weet wanneer die moet lopen en nemen contact met elkaar. Ze weten nooit wanneer we lopen. En hebben jullie al resultaten te melden na een jaar actief hier te zijn? Uh, dat hebben we inderdaad. We hebben... September zaten we al vrij laag met de inbraken. Oktober gingen ze omhoog, november gingen ze omhoog. En de belangrijkste maand december hebben wij het voor elkaar gekregen om op nul te eindigen. Geen één inbraak en geen één poging. Nou, dat is in ieder geval waarschijnlijk door jullie uh, tussenkomst natuurlijk uh wellicht te verklaren? Of uh, durf je zelf niet zo ver te gaan... om jezelf alvast een voorzichtig complimentje uit te delen? Nou, dat complimentje hebben wij al gehad van onze wijkagent... die heel erg trots is en waar wij heel goed contact mee hebben. Waar ik de cijfers van krijg en wanneer en hoe later ingebroken wordt... waardoor wij daar gelijk op kunnen anticiperen. En uh, wat hier dan uh, gebeurd is, zo'n uh, persoon die dan een inbreker... die op zijn boot uh, actief is uh, bij de kladden grijpt... zou je ook zoiets doen? Nee, we zouden hem niet grijpen, denk ik. We zouden wel kijken hoe we hem aan kunnen houden. We hebben, zoals we bij de buren hebben gedaan: het is er oplettend bij zijn, politie bellen, mensen in tweeën splitsen. En dan wel voorkomen dat hij wegkomt. En weet je dan precies wat je wel en niet mag doen vanuit zo'n buurtpreventieteam? Zijn je uh, geïnstrueerd? Heb je training gehad? Cursus geweest? We hebben geen cursus gehad. En uh, wat wij. Nou, we mogen eigenlijk niks meer als een andere burger. We mogen iemand wel staande houden op verdenking. We mogen hem niet aanraken in principe. En dan is het gewoon eigenlijk je burgerplicht van 112 bellen en de politie bellen. En meer mag je ook en, niet. Maar kriebelt het dan niet af en toe? Want zo'n inbreker kan bijvoorbeeld ook wegkomen als je alleen maar uh, mag roepen. Uh, blijft u alstublieft even staan, meneer of mevrouw? Ja, het kriebelt misschien wel, maar. Het is eerst je eigen veiligheid. En dan past de veiligheid van een ander. We kunnen ons niet veroorloven dat de gewonden vallen... ook de inbreker heeft zijn rechten. Um, Michael, pak even de uh, microfoon hier zit. We hebben hier Michael Bouquet aan, uh, uh, uh, aan boord. En hij is niet alleen docent op uh, het ROC Amsterdam... maar hij geeft ook de vooropleiding bij de KMAR, de Maratioce. En hij uh, is af en toe als adviseur ook actief en helpt hier deze mensen ook. Wat mag nou wel precies en niet? Voordat alle luisteraars straks denken van... Uh, uh, ik ga er lekker op losrammen, want dat lijkt me heel prima. Wat mag je als burger wel en wat mag je als burger niet? Ja, in, uh, in de wet, ik hoorde net, wij mogen uh, staande houden. Dat, dat is juist andersom. Wij, wij mogen wel aanhouden. Uh, als dus, burgers. Als, als burger. Uh, eh, een burgerarrest noemen we dat. Uh, op een hete daad uh, van een strafbaar feit uh, ben je bevoegd om aan te houden. Uh, maar ik denk dat als je als prof... Preventieteam, dat je heel goed moet gaan kijken van uh, wanneer uh, ga ik over tot deze actie? Um, vaak is het natuurlijk veel veiliger om te signaleren, uh, te alarmeren en te rapporteren en dat stukje reageren nog even achterwege te laten. Maar als zo'n gast hè, die je dan uh, toch ziet, die wil die, glipt je, ontglipt je net. En de politie hoorden we net, die is niet altijd direct ter plaatse, wat doe je dan? Nee, wat ik net uh, aangaf. Ik uh, denk hè, dat het team aanwezig op dat moment een, uh, het besluit moet uh, maken. Uh, soms kun je een verdachte laten lopen. Uh, maar als je alarmeert uh, is het belangrijk dat je een goed signalement van de verdachte doorgeeft. Uh, goed de, de richting waar de verdachte naartoe gaat uh, doorgeeft. Uh, waardoor de politie uh, kan optreden. Uh, eigen veiligheid eerst. Um, en natuurlijk... Je mag als burger aanhouden en uh, is dit mogelijk, uh, eh, komt je eigen veiligheid niet in geding, uh, dan kun je overgaan tot aanhouden. Helder, nou dankjewel. dankjewel. Dat, je dat helpt iedereen, want die buurtpreventieteams die reizen natuurlijk als paddenstoelen uit de grond. We zitten natuurlijk wel in Almere waar jullie een jaar geleden gestart zijn, maar heel Nederland zie je eigenlijk dit soort teams uh, opstaan. Um, Robert Vlos, jij bent er ook een voorstander van. Uh, vertel waarom. Nou, ik denk dat we het alleen maar echt veiliger kunnen maken. Niet alleen met meer politie. Want uh, daar is op een gegeven moment ook een limiet aan. Maar ook als uh, Nederlanders zelf meer hun verantwoordelijkheid nemen. En ook elkaar helpen. En ik vind die buurtpreventieteams uh, daar een prima voorbeeld van. Maar wat ik ook denk is dat in allerlei situaties, bijvoorbeeld in openbaar vervoer, waar iemand eh, agressief wordt naar iemand anders, dat ook omstanders veel eerder eh, iemand zouden kunnen helpen dan nu het geval is. Ja, want deze mensen zijn georganiseerd en die hebben ja. een schemaatje gemaakt en eh, we zijn een beetje geïnstrueerd. Maar jouw oproep is dus ook bewoners, doe wat als je wat ziet. Blijf niet staan ja, kijken. Ik heb helaas maar wat een verwacht absurd... je dan? Nou, ik verwacht bijvoorbeeld dat als iemand eh, bedreigd wordt in een tram en iemand zegt er wat van, het incident heeft zich ook dat we werk voorgedaan. Tramlijn 3 een tijdje geleden. En vervolgens wordt degene die er wat van zegt, bedreigd door een aantal vrienden van degene die bijvoorbeeld in dat geval op de grond spuugde. dat zo iemand die er wat van zegt dan steun krijgt van omstanders. En heel vaak weten mensen niet hoe ze dat moeten doen. Terwijl er best wel technieken zijn uh, waarop je dat kunt doen. Bijvoorbeeld iemand rechtstreeks aankijken van, wilt u mij helpen. Of uh, soms denken, weten mensen ook niet precies wat er aan de hand is. Dan denken ze. er zijn twee vrienden die onderling wel aan het zijn. Hè? En dan wordt wel eens wat geschreven. Zeg je, maar ik word nu bedreigd. Kunt u mij helpen? Of kunt u, u iemand rechtstreeks aankijken? Vragen om hulp. Dus mobiliseren ook van omstanders om het geweld in een vroeg stadium te stoppen. Dus ik vind dat dat ook... Uh, dat je als overheid veel meer Duikse moeten maken. Hoe je dat op een verantwoorde manier doet. En verantwoord betekent niet je eigen veiligheid in gevaar brengen. Dat ben ik helemaal eens met uh, wat... Uh, uh, ja... ja. Nou, Dat was Robert Vlos, fractievoorzitter Amsterdam. Hij In ieder geval voor die buurtpreventieteams. Maar roept ook eigenlijk iedereen op als je iets ziet van doe wat. Het is misschien wel ja, handig het als we daar een verantwoorde wat beter in. Nogmaals, je hoeft je niet in jezelf in gevaar te, te brengen. Maar zelfs ook een burgerreis. Hoe doe je dat op een verantwoorde manier? Ook hier aan boord Nico van Duin, leefbare Almere. Tevens huisarts. We hebben begrepen dat u niet zo heel erg voor dit soort teams bent en het ingrijpen door bewoners. Klopt dat? Uh, de eerste klopt niet, de tweede klopt wel. Nou, verklaar uw nader. Uh, dit soort team is, is natuurlijk prima. Uh, het, het, uh, de stoere taal die u nou uitslaat is een beetje lastig als je het uh, dichtbij zelf meegemaakt hebt. Um, een buschauffeur die met een simpele opmerking vervolgens in elkaar gerost wordt. Dan laat je het verder laat uit je hoofd om de opmerking over te maken. Uh, zelf ben ik een keer overvallen overigens met de hele fractie bij een restaurant. Uh, Zo'n idioot met een pistool en een knuppel en dat soort zaken. Um, en dan uh, ben je ineens die fantasieën kwijt die ik heb voor het... Voor maar grepen er mensen slapen. in? En dan, in die specifieke dan, situatie? Nee, nee je verlamt je totaal. Je verlamt totaal. Maar dat kwam wellicht ook omdat er een wapen bij je betrokken was. Nee, dat, uh, dat niet met gewoon het, überhaupt. Gewoon je je intimidatie op dat moment, verlam je. Dan ben ik plotseling geen broes meer. Dus ik heb daar wel fantasie nou, over Nou, u lijkt thuis, er he? ook heel erg op. voor ja. er de mensen op ja. de camera ons uh, volgen. Ja. Want dat kan natuurlijk ook. Als je denkt dat dat kan. Uh, je hebt daar ideeën over. Maar vervolgens moet moment zelf. Uh, gaat, dat, gaat dat mis. Maar we kunnen toch niet alles uitbesteden aan de, aan de politie. Er wordt nee, al een nee, paar nee. keer gezegd. Van, ja, die politie die, die ik, redt ik, het ook ik, gewoon ga. niet. Is, is echt daadwerkelijk er iets aan doen. Een grote bek teruggeven. Of weet ik veel. Het zou wel moeten. Alleen de werkelijkheid is. Ik althans durf het dan niet. Ik, ik, ik heb mijn idee ont, ontwikkeld samen met... Uh, bijvoorbeeld met Hein van Meetre. Dat is iemand uh, die ook vroeger bekend was van televisie. Maar die in een trein ook door mensen werd aangesproken... op een agressieve manier. En uh, door een stel jongeren eigenlijk in elkaar werd gerost... in een volle trein zonder dat iemand iets deed. En hij heeft dat al zo frustrerend ervaren dat met name ook die omstanders daarbij ja. helemaal niks deden. Misschien ook omdat ze niet durfden of niet, niet wisten. Dat ik denk... Uh, als er bijvoorbeeld geen wapens uh, in het spel zijn. en het zijn bijvoorbeeld kleine jongens. of uh, dat, dat je best een front met iemand kunt vormen. om het geweld te doen stoppen. En nu. klopt ja, en nu gebeurt dat heel vaak helaas niet. Of sterker nog, mensen lopen soms door. Dat hadden we laatst op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Bij een McDonald's waar iemand in elkaar wordt geslagen met Koningin de dak, Waar mensen gewoon voorbij lopen en helemaal niets doen. Maar heb je daar een verklaring voor? Want, uh, ja, daar de... heb ik een verklaring voor. Oh, dat dat blijkt uit onderzoek. Dat omstandig mensen weten niet goed te interpreteren wat er aan de hand is. Of mensen zijn bang een fout te maken dat ze het op een verkeerde manier uh, doen. Dat heet een reputatieschade oplopen. En daarna de anderen worden aangesproken. Ja, wat heb jij? Slecht gedaan. En maar iets heel simpels als, als wat Nico van Duin aangeeft. Van... Dat je gewoon bang kan zijn. Dat je geïntimideerd kan zijn. Natuurlijk zijn niet mensen die bang zijn om in te grijpen. Maar wel mensen die, die, die denken ik zou wat willen. En dat heb ik zelf op. Ik ben zelf nou, vrij stevig in. Maar ik weet het vaak ook niet precies hoe ik dat effectief doe. En daar zou je denk ik wat meer kunnen stimuleren. En ook buurtpreventieteams bijvoorbeeld. Dat, dat zou moeten. Ik heb Nico van Duin. Hè? Dat signaleren zonder meer goed wat jullie doen. Uh, signaleren ik heb over, extra ogen en oren. samenwerken doen, met de politie. Signalen. Doorgeven. Maar, dat, uh, maar het ingrijpen anders. Wat ik bedoel is: ik begrijp zo goed uh, dat mensen dan verlammen. Uh, de norm is wat jij vertelt: het zou allemaal moeten, dat is zeker waar, maar ik snap het donders goed. Dat je dus niks doet. Ja, maar het En de andere kant, even, even wil bijvoorbeeld... ik ook nog hoort, ja. De andere kant wil ik ook nog even beetpakken. Want dit moeten ja. we waarschijnlijk de komende periode met elkaar verder gaan uitzoeken. Maar het gevaar van eigen richting. We hebben nu de kant van het gevaar ja, van het verlammen en niks doen. We hebben ook het gevaar van eigen richting. Dus die bewoners en die bewurgers en die mensen die tram, die duiken erop af. En die slaan met z'n allen door. Wat dan? Ja, maar juist doordat ik er pleit om te zeggen hoe je dat verantwoord kunt doen... kun je dus ook aangeven maar we gaan wat, toch niet allemaal wat, wat, wat niet verantwoord is. Dus je mag iemand stilhouden tegen de grond drukken. Dat mag bij een burger S, Maar je mag niet uh, uh, iemand die wegvlucht in elkaar timmeren... Om, om, omdat hij wellicht verdachte is. Nou, we dus hebben dus zelfs denk... beelden gezien van politieagenten in het buitenland... die gewoon in die adrenaline rush dat ze iemand te pakken hebben... nog even drie keer op een kop gaan staan. Ja, nou, dat, uh, dat, dat gevaar is natuurlijk ook van die eigen richting. Hoe ja, daar maar dan het alternatief aan? als we helemaal... Niet doen. Ik vind dat het minste wat je kunt doen, is vertellen hoe je dat op een verantwoorde manier hoort te doen. En nu is het vaak uh, uh, helemaal niet duidelijk voor mensen hoe ze dat. Maar krijgen we dan doen. een aantal keer, heb je al aangegeven dat uh, het ons voor ons niet duidelijk is als burger, voor mij ook niet. Nou, maar sterk. krijgen we dan straks les van jou? Nou, ik pleit er inderdaad voor dat er bepaalde lessen zijn. Uh, die, waardoor je leert bijvoorbeeld hoe je dat op een verantwoorde manier kunt doen. Of er zijn bepaalde zelf, uh, zelfverdedigingstechnieken. Uh, Maga, bijvoorbeeld. Dat is een, of een meer Israëlische techniek waarop je dat kunt doen. Allemaal op verdediging gebaseerd. Maar hoe je dat op een nou. verantwoorde manier uh, kunt doen. Nou, wie weet ze oh, me binnenkort van jou een, een YouTube-filmpje. We gaan even naar uh, uh, Maasdam. Want zoals al uh, is aangegeven, staat op kerstavond. Een, een klopjacht uh, geweest. Er werd gebeld door een van de bewoners. Hij zag iets bij een schuurtje gebeuren. En vervolgens hebben zij de politie ingeschakeld. En die kwam snel. Maar tegelijkertijd, terwijl al dat rumoer ontstond op straat... kwamen er steeds meer bewoners naar buiten. En met elkaar zijn ze achter de inbrekers aangegaan. Onderweg kwamen ze ook uh, uh, ene meneer Martina tegen. Die hebben we ook aan de telefoon. We dachten natuurlijk eigenlijk dat we vandaag in Maasdam zouden zitten. We vinden het hier geweldig hoor, in Almere in, uh, in de Waterwijk. Maar deze uh, mensen uit Maasdam zijn eigenlijk de berichtgever. In de afgelopen dagen een beetje spugzat geworden in de media. Als iets van ja, weet je, dat lijkt, lijkt toch wel een beetje de verkeerde kant op te gaan in de beeldvorming. Dus vandaar dat zij op een aantal uh, momenten hebben laten weten vandaag. Nou, kom toch maar niet naar ons. Maar nu zeiden ze: bel ons toch alsjeblieft even op, want we willen wel ons verhaal kwijt. Dus daar zijn we dan. Henk Korpel, heb ik u aan de lijn? Ja, klopt. Goedenavond. Goedenavond. U bent uh, een van de bewoners en ook uh, burgerwacht uh, in Maasdam. Ik ben um, geen, geen burgerwacht, want die bestaat nog niet bij ons. Oh. Die is wel in. Uh, in uh, op het ogenblik zijn het vrijwilligers die rondlopen. Maar we zijn wel van plan om een burgerwacht. of in ieder geval een burgerpreventieteam op te gaan zetten. Maar wel in samenwerking met de gemeente en met de wijkagent. Ja, er zijn natuurlijk bij jullie echt meerdere overvallen geweest. Hè? Dat is misschien ook wel belangrijk voor het perspectief. Hoekse het Waard wordt al, enorm geteisterd. Niet getuisterd. alleen op, op Maasdam, maar in uh, de gehele Hoekse Waard is het. Uh, Ernstig raak. En uh, als de politiek nou uh, niks blijft doen uh, bij jullie in de omgeving, wat gaat er dan nou, dat, uh, gebeuren? Dat is, dat is, nou, kijk, de politiek zal wel wat moeten gaan doen, want anders gaan we dat uh, met z'n allen gewoon eisen op het gemeentehuis. Ja, en? Van, jongens, wat moeten we? Want, wat is het punt? Um, ik, ik, heb, ik heb het programma net zitten luisteren. Ik ben het met. Uh, eigenlijk ben ik het met alle stellingen eens, maar waar ik heel bang van ben, uh, hoe gaat dat in de toekomst? Waar ben je dan precies bang van? Ik kan me voorstellen dat een slachtoffer in een fractie van een seconde dader wordt. Vertel. Wordt hij in stemmet geknipt uh, nou, overigens in de bus? Meneer die, die zegt dus net, die heeft het over dat burgerarrest. Nou, dat weet ik ook. Maar op een gegeven moment gaat, gaat, heb je iemand tegen de grond gedrukt... wat dus echt een dader is. Ja, en die, die gaat zich uh, verweren, slaan, schoppen, trappen... Nou, dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn, ja, die zeggen, ja, hou even, ik laat mijn eigen de niet in elkaar trappen, dan help ik je wel even. Ja, ja nou dat risicole... eh, er iemand, er is al... Als iemand onre, onrechtmatig toegang verschaft tot mijn huis of tot het huis van de buurvrouw, ja, waar ligt de grens? De grens vervaagt, hè? Nou, de en daarom, grens die, daarom zeg ik, een, een, een slachtoffer... Je kan in een fractie van een seconde, er hoeft maar iets te knappen in je hoofd en dan ben je dader. En gebeurde dat ook bij u toen u uh, afgelopen kerstavond uh, in Maasdam nee, uh, door mijn, de mijn, straat, mijn, bij straat mijn, het niet liep? Gebeurt. Ik heb, ik heb alle, alle, alle kalmte en rust bewaard. Heel goed. Nou, ik heb wel de berichtgeving nog even op R2 Rijmond, waar een mooie audio-uitzending was gehoord. Waarvan eigenlijk alle bewoners zeiden: we zaten vol van de adrenaline. We waren ongelooflijk voldaan toen we die inbreker te oh, ja, pakken hadden. Maar, ja, natuurlijk. Nee, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Natuurlijk, ik heb die adrenaline. Maar het is wel zaak dat je wel bij je volle verstand blijft en goed nadenkt over wat je doet. Nou hebben we ook aan de telefoon meneer Martina. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u uh, in de uitzending wilde komen. Wat is er gebeurd uh, uh, op kerstavond in Maasdam? Nou, Ik uh, kwam uit de bus, uh, liep richting mijn vriendin. en plotseling belaagd door circa tien bewoners. Een, een meisje hield een, een handpalknuppel, dat was een knuppel, namelijk gezicht. En vroeg, wat doe je hier? Ik gaf uitleg, maar nou, dit werd niet geloofd. En de man zei, ik kom maar mee, we gaan naar de politie. Door de intimidatie en de dreigende sfeer bood hij geen weerstand en liep om in een groep mee. En ze wilden foto's van mijn gezicht maken. En uh, iemand uh, greep uh, beet achter mijn nek. En um, vroeg om mijn ID-kaart. Maar die man beweerde dat hij agent was. Maar bleek gewoon een te zijn. Twee agenten arriveerden en vroegen mij hetzelfde vraag van wat is uh, voor mijn IT. En uh, ja, te, um, to, um, niet later kwam gelijk mijn vriendin en mijn schoonvader. Die bevesten mijn verhaal. Maar uh, het, uh, het was heel chaotisch. En uiteindelijk liepen we weg. Want ik zei van... Uh, er is toch geen bewijs. Waarom, wat, doe ik, wat doen we dan, toch nog dan, uh, dan hier? En even, uh, voor u was dat natuurlijk een hele vervelende situatie. Want u hebt niks gedaan. Ja. U was niet te inbreken, maar die bewoners kwamen u tegen onderweg. Um, is er al uh, excuses aangeboden aan u? Nee. Oh. Meneer Korpel, zou dat wel dat gepast zijn? Ik denk Nou, laat ik het ja. anders Meneer Martina, me voorstellen. luister even. Dat, uh, want ik vraag aan meneer Korpel of dat het gepast zou zijn om u excuses aan te bieden. Ik kan me voorstellen, ten eerste, dat uh, meneer Martina zich uh, toch wel wat geïntimideerd voelde. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, het, ik ga verder niet in discussie. Laat ik het zo zeggen. Het verhaal zoals het in de krant stond... en dat is ook de reden waarom jullie niet hier staan... maar nu in Almere... Uh, en dat is ook voor verantwoording van de verslaggever van de krant... Uh, was niet volledig... en niet, uh, niet geheel correct. Nee. Dus er stonden onwaarheden in de krant. En daarom uh, hebben wij op een gegeven moment... ons helemaal teruggetrokken, gedistanceerd van het hele gebeuren... omdat we het... Uh, het uh, het gevoel kregen dat die meneer van de krant bezig was met een beetje stemmingmakerij. En ik wil absoluut geen, <laughs> geen, uh, geen woorden of ruzie met meneer Martina. Want ik bedoel, hij, uh, hij bekleedt een, uh, een, uh, een functie waarvan ik zeg zo, die is te waarderen. Ja, uh, ik begreep dat hij verpleger is of verpleger in opleiding. Dus uh, het is zeker iemand die uh, ten gunste en ten goede van de samenleving werkt... Maar uh, op het moment, dat ben ik zeker met de meis, was het zo hectisch dat het uh, ja, niet van excuses gekomen is, denk nee. ik. ik bedoel, maar nu dan door, toch vanuit uw kant door, voorzichtige door, excuses. Mag ik dat zo samenvatten, meneer Korpel? Ook al hoeft u dat Sorry? niet persoonlijk te doen. Voorzichtige excuses. U kunt zich inmiddels voorstellen dat meneer Tina zich geïntimideerd voelde. En we hebben aan ja, zijn stem kunnen, kijk, kunnen horen heb, dat het ik... ook zo was. Mag ik jullie hartelijk ik ben... danken voor deze openheid? En wij gaan in ja. de bus hier in Almere verder praten over hoe ver je gaat met elkaar. En met name hoe ver je als bewoner gaat. Dank jullie wel. En we hopen dat uh, jullie niet meer worden geteisterd door enorme inbraken daar. En dat de politie ook wat gaat doen. Meneer Martina en meneer Korpel, zeer veel dank dat jullie in de uitzending wilden zijn. Nou, we zijn hier weer in de bus in Almere. Met Evelina Simons van het buurtpreventieteam. Robert Vlos, VVD Amsterdam. En Nico van Duin. Als jullie dit zo horen, dan zie je, dit is niet georganiseerd. Hè. Het uh, uh, verhaal in Maasdam is namelijk er gebeurt iets en mensen gaan er met z'n allen op af. Nou, daar hebben we meer voorbeelden van. Recent in Nederland. Um, een asielzoeker is in de Lage Zwaluwe eind november in elkaar geslagen. Omdat hij een vrouw vervelend zou hebben benaderd. Iedereen dacht, nou als dat gebeurt, hop, dan gaan we erop af. Nou, je zag met die Facebookpagina rondom de kat in, in Amersfoort natuurlijk ook. Allemaal bewoners die denken zo, we zullen die persoon die dat hebben gedaan, Is dus even lesje leren en ze ook gaan opsporen. En dus voordat we naar Maasdam gingen, hadden we hier in de bus met name erover... je zou eigenlijk meer moeten doen, maar misschien durven we dat niet en weten we dat niet. Dit is de andere kant van de zaak. Hè? Bewoners die doorslaan, die met z'n allen denken... we gaan die taak van de politie even uh, overnemen. Wat vindt u daarvan, meneer Vlos? Volgens mij geven al deze drie gevallen aan... dat juist mensen niet goed weten dus, uh, tot hoe ver ze kunnen gaan... en dan, dan gebeuren er ongelukken. Mensen moeten naar het geen geweld gebruiken. Er moet altijd ook de politie gebeld worden. Waar ik alleen voor pleit is Want in de eerste minuten... als de politie er nog niet is... dat mensen iets verder, vind ik, mogen gaan... dan alleen maar kijken wat er aan de hand is en bellen. En dat daar waar mogelijk... waar ze hun eigen veiligheid niet in gevaar brengen... ze toch proberen om te deescaleren... en de problemen te voorkomen. Dat begrijp ik, meneer Van Duin. Um, ja, u, u, u ziet het weer, een beetje wereldvreemd. Um, ik denk dat je ook heel praktisch kunt bekijken wat werkt en wat werkt niet. Ik denk dat signaleren werkt. Dat is bij jullie het geval. Dat werkte ook bij overvallen. Een paar jaar geleden heeft de politie extra uren besteed aan, aan overvallen bestrijden. De cijfers gingen echt naar beneden. Die gingen naar beneden omdat gewone mensen op goed, goed signaleerden en vervolgens ervan afbleven signaleren werkt en is veiliger dan de bovenopspring. Maar we hebben hier natuurlijk toch te maken. Nog even die voorbeelden. Zo'n poes uh, die krijgt vuurwerk in ja. uh, de beeldpartij gestopt. En iedereen wil degene die dat heeft gedaan gewoon dood hebben. Ik snap dus je ziet een wel. nieuwe agressie ontstaan ja. bij bewoners die ook zoiets hebben. Ja. Het zal gebeuren ook omdat die politie te weinig doet. Zeker. Ik snap die emotie heel goed. Maar vervolgens heel, van heel Nederland normale, verstandige, goed getrainde, welopgevoede mensen te maken lijkt me een illusie. Hou het nou bij signaleren. En daar moet je veel meer doen dan u, dat dus zeker waar. Maar dat betekent Evelina, eigenlijk dat we dan dus alleen maar terug kunnen vallen... op mensen zoals jullie van het buurtpreventieteam... hier in Almere-Waterwijk waar we met de bus zitten... die ook een beetje weten hoe ze het moeten doen. Dat klopt, ja. Wij zijn nu inderdaad ook bezig met Michael om een workshop op te richten. Maar het is inderdaad het gevaar dat mensen recht in eigen handen gaan nemen. Heel sterk. Met dit soort, wij, wij hebben ook inderdaad een teamlid gehad die op een gegeven moment zo agressief werd. Hij is er ook niet meer. Want ik loop met mijn ketting op zak. Mensen kunnen zo doorslaan als je niet goed weet wat je doet. En het is ook zo belangrijk. Eerst je eigen veiligheid. En ik zou ook inspringen als ik iemand in elkaar geslagen zie worden. Maar wel eerst mijn eigen veiligheid. Nou heb jij natuurlijk Evelina uh, ook echt wel behoefte aan massa. Hè? Je hebt veel lopers nodig. De bus ziet er al half vol met mensen die ook z'n nog een keer uh, gaan lopen en op wacht gaan. Maar hoe test jij dan die mensen? Om te kijken of ze uit het goede hout gesneden zijn? Nou, we, ze hebben sowieso al van de gemeente een, uh, een bewijs van goed gedrag nodig. Want anders kom je nou, zo. al niet. Dat dat niet zoveel, maar goed Nee, iets. Maar ja, het is wel nodig. Ja. Want Intakegesprek. Intakegesprek. Ik uh, beoordeel iedereen het eerste intakegesprek. Ik heb uh, 22 jaar in de schoonmaak, in leidinggevende functie gehad. Dus dat ik denk dat me dat wel lukt om in te schatten hoe men overkomt. Dus dat scheelt al een heel stuk. Daarnaast wordt er ook nog door een extra mannen eerst gelopen met de mensen en zijn ze niet goed. En, en wie, hoe doe je dat dan onderling? Zijn ze niet goed? Want mensen die hebben natuurlijk toch zoiets van... ja, ik wil er wel graag bij horen. Ben jij dan degene die moet zeggen... nou, we hebben gisteren gezien hoe je reageert. Dat is ons net, te, is ons net een tikkie te heftig. Ja. ja. En hoe op reageert zo'n persoon die eruit is gezet? Uh, niet, niet fijn natuurlijk. Maar je luisteren, het is niet prettig. Je wil helpen je buurt. Maar je hebt niks aan agressieve mensen. Als mensen gelijk erop af willen en willen gaan slaan... daar kunnen wij niks mee. Je, brengt, je loopt ten eerste altijd met z'n tweeën. Je brengt ook je andere teamlid in gevaar. En dat, dat is niet de bedoeling. Je hebt, vaak hebben ze ook allemaal gezinnen. Eh, en dan kom je thuis en dan moet je vertellen aan zo'n man of vrouw... dat je partner in het ziekenhuis ligt ja. omdat hij aangevallen... Of Nee, dat, dat... Of van dader slachtoffer is ja. geworden. Nou, het, het vraagt dus enige professionaliteit. We hebben dat hier gezien bij het buurtpreventieteam in Almere. Robert Vlos die roept echt op als omstanders... zonder dat je georganiseerd bent in het buurtpreventieteam. Doe meer. Kijk mensen bijvoorbeeld maar recht in de ogen aan. Doe het verantwoord. Dat is eigenlijk wel het centrale thema hier in de bus. En ook vanuit Maasdam die we als inbidders hebben gehad. Van eigen veiligheid eerst. Waarbij het ook heel belangrijk is om te weten wat je moet doen en waar je rechten zijn en waar je plichten zijn... kom niet in de verleiding als je als burger ergens achteraan gaat... om er zelf op los te rammen. Vertrouw dan op die politie. Geef ze elementen door. Dat zijn de lessen die wij hier in ieder geval hebben geleerd. En we hebben in ieder geval hier in Almere kunnen vaststellen... wat een ongelooflijk betrokken buurt dit is. Want alle buurtpreventie-teamleden, de lopers, staan hier klaar. 6 februari gaan jullie je eerste lustrum vieren. Je zei gisteravond nog tegen je man Evelina Simons van... wat zou het leuk zijn als er een keer hier vanuit de landelijke pers aandacht voor zou zijn. Nou, spontaan is hij er gekomen. Dus als je maar iets heel graag en hard wil, dan lukt het. Hier zijn in ieder geval de inbraken zeer teruggelopen. Wij gaan zo uh, door na uh, uh, dit programma 1 op straat met twee dingen. Onder leiding van Margreet Reintjes. Zij gaat zo praten met de interim burgemeester Vreeman van Groningen... over de aardbevingen en de sluiting van de aluminiumfabriek. Maandag om acht uur zijn wij weer ergens op straat. Waar weten we nog niet. Uh, het is in ieder geval ook zo dat u ons kunt laten weten. Bel daarom naar 1 op straat of mail ons waar u terecht zou willen komen. Met deze bus dan komen wij naar u toe. Wij gaan zo in ieder geval over naar... Twee dingen, maar eerst het nieuws met Martijn Nijenhuis. Dit was Dit is Radio 1. In Egypte zijn doden gevallen bij gevechten tussen de politie en de aanhangers van de moslimbroederschap. In verschillende steden in Egypte, waaronder Cairo en Alexandrië, demonstreerden mensen tegen de regering. Volgens de moslimbroederschap kwamen bij gevechten met de politie 19 mensen om. De politie zelf houdt het op zes doden. Het buienfront, dat in grote delen van Nederland overlast veroorzaakt... is via het oosten van het land weggetrokken. Delen van Venendaal en Ede kwam te eerder vanavond met een stroomstoring na blikseminslag. Op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam waren op verschillende plaatsen aanrijdingen. In België is vooral de stad Mechelen zwaar getroffen. Een deel van de tribune van voetbalclub KV Mechelen is ingestort. In Leuven sloeg de bliksem in op het station. Treinverkeer tussen Mechelen en Leuven werd verstoord door omgevallen bomen. En in Vlijmen is darter Michael van Gerwen gehuldigd. De kerstverse wereldkampioen werd groots onthaald in zijn Brabantse woonplaats. Duizenden mensen waren naar het gemeentehuis gekomen om de darter toe te juichen. Mighty Mike, zoals hij wordt genoemd, won in gisteren de finale van het WK. En dat waren de hoofdpunten. Radio 1. Max. Dan kom je tot. Twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar Twee dingen. Twee dingen. Greet Rijntjes. Een heel goede avond. Vanavond is Ruud Vreeman mijn gast. Hij is interim-burgemeester van Groningen... Uh, en verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn regio. En die regio heeft het zwaar. Twee keer per week zijn er aardbevingen door gasporingen. Dat is trouwens een recordaantal dit jaar. En het uh, gebied kampt met hoge werkloosheid. Deze week nog ging uh, aluminiumfabriek Aldel failliet. Een goede leider lijkt onontbeerlijk en laat Ruud Vreeman van Partij van de Arbeidhuizen daar nou net verstand van hebben. Want hij heeft een boek geschreven over leiderschap... en hoe de blues daarbij kan helpen. Goedenavond. Goedenavond. Kan een goede leider zich permitteren om bij een nieuwjaarstoespraak... de verkeerde stad te noemen, meneer Schremer? Nee, dat kan hij zich niet permitteren. <laughs> maar dat was wel even hilariteit. Ja. Want je ziet het natuurlijk altijd zo, en is al wel vier jaar geleden is... dat ik in Tilburg zat... Ja, nou, u noemde Tilburg, hè? Tilburg in Groningen. plaats van Groningen. Maar ja, de mensen moesten er ook weer om lachen. Ik heb het wel eens een keer eerder ook gezegd... dat uh, Willem II dat ik dat ook belangrijk vind. En de FC Groningen. Dus je zit toch een beetje in twee werelden. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat ze reageren daar heel, heel, heel leuk. Heel relaxed. Gelukkig, ja. Gronings op. Ja, ja. Uh, ergens in de plaatselijke kant las ik... het waren de zenuwen. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik had, nee, het was totaal geen zenuw. Ik had gewoon uit de losse pols een toespraakje. op. De, dat was een, ja, het was eigenlijk geen receptie. Het was een soort een feest, het was er georganiseerd. Dus het was een beetje een grote setting. Dus uh, het entree was, moest je een muts kopen voor vijf euro. Dus ik dacht toen een beetje daar naar, daarheen rijden, ik moet iets met die muts. Toen had ik gedacht, van ja die muts die kan je toch wel een beetje associëren met elementen uit het Groningen. Enerzijds is het natuurlijk optimisme en feest, feestmuts. Tweede is het natuurlijk ook iets van, uh, van warmte en geborgenheid. Want Groningen is natuurlijk een beetje wel een stad met twee gezichten, hè, enerzijds. Ja, het derde element van die muts, als je op je hoofd zit, is het ook een beetje brutaal. Het dus, dus heeft ook met lef te maken. Dus, en dat, dat heb ik een beetje gekoppeld aan. De stad die enerzijds dus kennis, 60.000 studenten, talenten. Al die thema's zitten daar heel sterk in. Mm -hmm. Anderzijds ook een stad die wel een armoedevraagstuk heeft. Ja, dus gaan ik het dan zo, over hebben. ik had zo'n verhaaltje. Die denk van nou ja, toen, op een gegeven moment toen heb ik het aan het eind wel goed gemaakt. Door die muts op te zetten en te zeggen van uh, Groningen, Groningen. Groningen, Groningen, Groningen, Groningen. Precies. Als mensen willen reageren of vragen hebben aan ja. u, kunnen ze twitteren. Gebruik dan uh, hashtag twee dingen. U luistert naar Max op Radio 1. Ruud Vreeman, in Groningen gestudeerd en nu dus tijdelijk burgemeester. Komen er ook herinneringen uit die tijd naar boven? Ja, het is toch wel, het is toch wel een beetje een romantisch idee, vind ik. Je hebt dus op je, rondom je twintigste heb je daar in je spijkerbroekje en op je bomen rondgereden Precies. en gehockeerd. En, nou ja, daar heb je natuurlijk hele aparte herinneringen aan. En dan, en dan kom je als burgemeester op je 66e of 65e terug in die stad. En het centrum is wel een beetje veranderd... maar niet erg, vind ik, qua en de cafés en het uitgaansleven... en geen sluitingstijden. Dus dat is een heel apart element van die stad... waardoor die ook zo'n reputatie heeft bij studenten. Anderzijds moet ik ook zeggen... de buitenkant, wat er allemaal gebeurd is... Toen ik, nou, ik trainde dan in, in het studentensportcentrum naar nou, de, de Rekenen en door het Weiland. Fanatiek ja, allemaal... was u, toch? Ja, ik speelde het eerst als gewoon student ja, op hoog niveau. Hockey. Ja, ik trainde drie keer in de week. was echt heel serieus. Maar ja, je, nu rijden je langs allemaal de Hans Hogeschool en het Cernikie-complex en de universiteit. Dat is allemaal volgebouwd. En de, ja. Ja, het ziekenhuis ook. Daar ja, werken 12.000 mensen. Het is mensen, een Groningen is vallen. meegaan in de vaarten der volkeren. Ja, voor een deel denk ik wel. Ja. Het voetbalstadion was vroeger in een Volkswijk. Nou, het is nu prachtig Euroborg of weer naar buiten. Dus ik zit dan wel. De plekken waar ik gewoond heb, zijn er nog wel. Dus de Anna en dat is een, ook echt een Volksbuurt waar ik gewoond heb, die straatjes. Dus ik zoek ook wel een beetje. Het is enerzijds dus ik moet natuurlijk besturen en vooruitkijken. Maar ik wil niet ontkennen dat er ook wel een beetje nostalgie Ja, en, tuurlijk, uh, De Anna Straat ken uh, ik. Daar woonde mijn broer trouwens. Oké. Okay. Twee dingen uit het nieuws. Ja, wij gaan dus eerst de twee dingen uit het nieuws bespreken die u van belang vindt. Uh, we komen uit Groningen. Het eerste is dat Groningen een alcoholvrij café wil, begrijp ik. Was dat iets voor u geweest in die tijd? Nee, als student niet meer. Ik, heb, ik ben uh, op mijn negentiende het eerste alcohol gaan drinken. Toen zat ik in de militaire dienst. Mijn eerste dronkenschap was afzwaaien. Zo blij dat ik er vanaf was. Ja, nog helemaal niet te vroeg bij dus. Nee, nee maar het had ook met de sporten wel te maken. Hè. Dus ik zat natuurlijk toch ook al, trainde al veel. En er was natuurlijk toch wel, ja, je, je dronk wel een biertje zo. Maar het was toch ook wel, ja, gericht op sporten. Ja. Maar goed, dat komt dus nu uit de gemeenteraad van Groningen. Ja. U bent daar nu de burgemeester. Ja. Gaat dat werken? Nou ja, dit is maar één van de ideeën. De, de, de kern is de wetgeving, is natuurlijk onder 18 niet drinken. Wat mij betreft onder 18 ook niet blauw. Dat zijn dus twee dingen die wel ook soms wat samenhangen. Dat vind ik heel verstandig. Omdat je dus, laten we zeggen, toch uh, steeds meer wetenschappelijk onderzoek en kennis over wat voor effecten het heeft op je, op je hersens en op je gezondheid. Dus je, je doet jezelf wat aan. Er zijn gewoon ook prognoses dat je minder kans hebt om je studie te halen. En daarom ja. je ook minder perspectief op een behoorlijke baan. Ja. Dus ik vind dat goed. En er zitten dus altijd twee kanten aan dit soort dingen. Enerzijds gaat het om voorlichting, het gaat om de ouders, het gaat om scholen. Het gaat om hè, van, uh, probeer En anderzijds moet je ook handhaven. Nou ja, dit is een idee om met jongeren... Het pedagogische probleem is dat alles wat niet mag leuk is op die leeftijd. Ja, dat is natuurlijk uh, iets... Ja, even nog een beetje roken of even nog een biertje. Dat, dus je moet eigenlijk proberen met jongeren in dialoog te komen. En ook met hun ouders. Dat je zegt, van, ja, dat, dit is echt voor langere termijn... Ja, en zij gaan het zelf runnen ook, is het idee, toch? Dat is het idee. Uh, maar goed, dat is maar één van die ideeën. Het belangrijkste is natuurlijk dat op, uh, op schoolfeestjes in sportkantines waar gesport wordt... Dat er, waar jonge, jonge gasten meisjes aan het sporten zijn... dat daar ja, geen alcohol geschonken wordt. Niet op woensdagmiddag, niet op zaterdagmiddag. Ja, dat dat de, de, de, de kern, norm is. De kern wordt. En uh, nou ja, Dat zal niet zo makkelijk zijn om dat allemaal te handhaven. Nee. Maar ik vind het qua, qua filosofie vind ik het wel heel erg goed. We gaan het, we gaan het zien. Uh, tweede ding waar u bij stil wil staan... zijn er gasboringen in de regio. Even luisteren. Op 29 mei 1959... wordt door de Nederlandse aardoliemaatschappij... in de gemeente Slochteren... het eerste Groningse gas ontdekt... Enkele maanden later wordt het eerste gas omhoog gehaald. Vervolgens wordt in 1963 de Nederlandse gasunie opgericht. Het leidt geen twijfel dat deze veelbelovende en waardevolle bron van energie, die thans op bekwame, mag ik wel zeggen, verantwoorde wijze, kan worden geëxporteerd. De gehele nationale economie ten goede zal komen. De gaskraan wordt in de decennia erna flink opengezet. In een halve eeuw tijd levert dat miljarden euro's op. Maar er is een keerzijde. Als gevolg van de gaswinning daalt de bodem van het Groningse land. En vanaf de jaren 80 gaat het gepaard met aardbevingen. Het was heel angstig. Het was net of het huis helemaal opgetild werd. En toen ging het schudden. Dat is heel erg beangstigend. Heel veel mensen zijn bang en angstig. En je slaapt niet meer zo naag. En de aardbevingen nemen toe. Vorig jaar tot het recordaantal van 127. Dat zijn gemiddeld zo'n twee aardbevingen per week. De NAM weet ondertussen van geen ophouden. De maatschappij haalde vorig jaar 10% meer gas naar boven dan het jaar ervoor. Dat er vorig jaar meer gas uit het veld zou worden gehaald was al duidelijk... maar een overschrijding met meer dan 10 miljard kuub wordt door deskundigen als fors bestempeld. Groningers voelen zich nauwelijks serieus genomen. Hun huizen dalen in waarde. Groningen eist geld. Eerst die aardbevingen en het water staat aan de lippen. Balken verzakken, uh, scheuren in huizen. Er wordt hier ontzettend veel gewonnen aan aardgas. We hebben heel veel aan Nederland bijgedragen. En er komt niet een echt uh, goed antwoord. Nee, tot nu toe hebben die boeringen 200 miljard opgeleverd, zo'n beetje hebben we nagevraagd. Uh, 180 miljard gaat naar de staat. Uh, ik snap die meneer. Hè? Iedereen ja. die denkt, ja, jullie hebben heel veel geld aan ons verdiend, aan ons gebied. We willen daar, als onze huizen minder waard worden, eigenlijk wel wat voor terug. Begrijpt u dat? Ja, ik, ben, ik begrijp het heel goed. Ik ben ja, toevallig echt vanochtend ik ben voorzitter van de veiligheidsregio. En uh, ik denk van nou, ik moet in ieder geval naar die plekken toe waar het meeste emotie en, en ook problemen zijn. En dus ik ben eerst naar het hele gebied van de, van de, van de chemische industrie in Delft-Zuil geweest. En waar ook Aldel in de buurt zit. En toen het hele gebied ingereden en uh, ja maar laten informeren wat er dan aan de hand is. Dus Dit beeld van, het zijn allemaal kleine aardbevingen, maar de, de, de, het zijn er steeds meer geworden en zijn ook, ze zijn ook heftiger geworden. En het effect is natuurlijk, dat ik heb ook een aantal van die huizen gezien... er komen gewoon scheuren en scheuren in die huizen. En die mensen vinden het ook, is, vraag, is is het allemaal veilig? Nou ja, dat vrijst dus eigenlijk een, een heel programma... Hè, om die mensen schadeloos te stellen, om die huizen te herstellen... Maar het gaat niet alleen om een, om een scheur dicht te maken. Het gaat natuurlijk om, zijn die huizen qua structuur eigenlijk bestand tegen uh, aardbevingen. Ja, en weet, weet u dat inmiddels? Nou, daar moet heel veel kennis moet daar ook over opgedaan worden. Dus, dus, dus er worden ook allemaal metingen gedaan. Er wordt naar die constructies gekeken... Want het, je zou kunnen zeggen: Nou ja, kijk naar Turkije of naar Italië, waar men ervaring heeft met aardbeving. Maar dit is een ander, weer een ander type aardbeving. Het heeft te maken ook, ook op die kleigrond en het is eigenlijk een soort verschuiving van de grond. Ja. Dus het is, het is ook uh, een. Je... Maar zou u zich terug naar dat geldverhaal. zou ja. u zich daarvoor inzetten? Zou u zich, ja, inderdaad. Of ja, niet... ik vind er is een rapport gemaakt door, uh, door, door Meijer. waar gewoon eigenlijk breed wordt gezegd: je moet oppassen dat deze regio door die. Enerzijds om de veiligheidskanten... maar anderzijds ook het hele imago van die streek. Uh, daar hoort een breed programma bij. Ja, en geld? En dus geld, ja. En veel geld. Het is natuurlijk... De enerzijds moeten, moeten als die huizen... Die moeten ook allemaal meer aardbevingsproef gemaakt worden... Ja. Het gaat ook over, kan ook over fundamenten gaan. Het kan over de structuur van de, van de daken gaan. Dat zijn allemaal technische dingen. Ja. Waar nu in, in ontwikkeling wel is. Maar dat moet natuurlijk op een snel, hoog tempo moet dat gebeuren. En waar u ook over bijgepraat wordt eigenlijk. Is het zo dat u daar naartoe ging. En dat u ook eigenlijk niet precies wist hoe het allemaal was. Nee, nou ja, wie heeft de verstand van aardbevingen nee, in Nederland. Niet, dus nee, nee, ik ben, Terwijl u ik, voorzitter bent van de regio van de veiligheid. Ja, maar ik ben er pas twee maanden. Dus ja. ik ben er net. He, ja. Maar, maar ik ben, voelt ik ben u zich nog... dan ook een groentje? Zo van, ja, ik weet eigenlijk ook al. Nou ja, nou ja, op dit gebied wel. Ik heb natuurlijk veel ervaring met veiligheid. Ik ben altijd voorzitter geweest van ook in Zaanstad en in Tilburg. Maar dit is een heel nieuw fenomeen. En je ziet ook gewoon dat er heel zoektocht is naar kennis die nodig is om ja. hier een goed antwoord, uh, antwoord te vinden. Maar het is natuurlijk uh, ja, echt aan de regering. Om... Kijk, mensen denken ook, ja, het is een beetje het platteland hè, maar dit raakt een gebied van 175.000 mensen. Mm -hmm. Als er een grote schok komt, dan gaat het, ook, gaat het ook door naar de noordkant van de stad Groningen. Dus het is niet alleen, het, is de, de, de, de, het gevaarstreiging is behoorlijk groot. Maar het, het gaat natuurlijk ook over, ja, wie gaat nog investeren in dit gebied? Uh, wat is de leefbaarheid? Wat voor vertrouwen houden mensen eigenlijk ook ja. in, in hun nou, dorp? Ja, en is het zo, want er zitten natuurlijk ook chemische fabrieken volgens ja. mij in dat gebied. Axo volgens mij. Ja. Dus uh, is dat niet inderdaad ook gewoon gevaarlijk eigenlijk? Nou oh ja, dat is dan de discussie over de leidingen. Daar loopt gloor door leidingen. Ja. Uh, nou ja, er zijn, zijn ook allemaal, zijn allemaal onderzoekingen zijn er op het moment bezig. Wel meer dan tien. En één daarvan is natuurlijk van wat er onder de grond... bij dat hele chemische complex... waar dus heel veel gevaarlijke stoffen worden ge gemaakt... en waar mm -hmm. natuurlijk ook zout gemaakt wordt, historisch... Uh, daar moet ook nagegaan worden wat de effecten kunnen zijn... op, op de leidingen die er zijn. En dat is ook één van de thema's die onderzocht moeten worden. Max. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, het noorden van Nederland heeft het moeilijk. Faillissementen, aardbevingen, hoge werkloosheid. Uh, mijn gast vanavond in uh, twee dingen is Ruud Vreeman. Hij is interim burgemeester van Groningen. De Wijze Raad. Ja, en vandaag komt die van uw voorganger in Groningen, Jacques Walla. Luister maar. Groningen is groot genoeg om, om alle problemen van de grote stad te hebben. En, en klein genoeg om ze ook op te lossen, zeg ik altijd. Het is dus wel een forse stad. Hè. Het gaat nu richting de 200.000 inwoners. Maar het is toch op de een of andere manier ook weer uh, kleinschalig. Ik ben zelf heel erg gebonden aan die stad vanwege de kleur, vanwege de geur. Uh, en het is een hele noordelijke stad. Het is Scandinavisch met van die mooie luchten. Uh, Groningen is wat dat betreft uh, nou, niet te vergelijken met enige andere stad. Ik heb ooit een keer als burgemeester het uh, Peert van Omelux weer op zijn plek gezet voor het uh, hoofdstation. En, en dan komen de mensen naar je toe en dan denk je, nou dan komt er een heel verhaal. En dan zeggen ze: mooi hè, burgemeester. <laughs> en dat is, ja, dat is. Kort, maar krachtig en recht uit het hart. Wat de burgemeester van Groningen nooit moet doen is... dus kapsones hebben. Poeha. Daar hou je je niet van. Ja, de vraag of ik een wijze raad heb voor Ruud Freeman, daar moest ik wel om lachen, want Ruud heeft echt mijn wijze raad niet nodig. Dat is een zeer ervaren burgemeester in Zaanstad en in Tilburg. Wat ik wel hoop als, als iemand die in deze stad woont, is dat hij de tijd die hij heeft hier ook gebruikt om weer een beetje perspectief, weer een beetje lange termijnvisie te ontwikkelen. Want ik denk dat Groningen klaar moet zijn voor de volgende ronde als straks de economie weer aantrekt. Dan, dan moet Groningen zijn kracht weer kunnen ontwikkelen. En daar horen ook uh, ideeën bij. En Wat ik eigenlijk hoop is dat hij dat proces van ideevorming... dat hij dat nog een, een flinke impuls heeft te geven dit jaar de dus Of eigenlijk niet van Jacques Wallagen. Ja, nou ja, toch wel. Eigenlijk wel, precies. <laughs> uh, hij zegt een heleboel dingen, maar onder andere zegt hij de kleur en de geur van Groningen. Daar, daar had ik zoiets bij. Kent u dit? Wat is dat? Ja, als je dus. Dat nou, was vandaag een hele regenachtige dag. Maar als je dan zo door, door naar Delftzeilen en door Dam en die door Lopperson rijdt. Ja, dat is natuurlijk toch een hele aparte ruimte. En dat is een toch een hele aparte sfeer. Dat is met die grote boerderijen en die kleine dorpjes en met die, met die arbeidershuisjes. En, ja, dus in in, in, in dat, dat aardbevingsgebied zijn heel veel kleine, vrijstaande huisjes. Eigenlijk allemaal. Is een, dus de, hele, en de, de stad heeft. En ik woon dus in het centrum. Dat is natuurlijk, wat Jacques ook zegt, het is groot en klein tegelijk. Het is natuurlijk toch een soort huiskamer van die stad. En alle horeca en het uitgaansleven concentreert zich op een, op een heel overzichtelijk gebied. En ja. dat is natuurlijk ook de charme van die stad. Voelt u zich thuis in dat gegeven? Ja, ik voel me er ontzettend thuis. Maar dat heeft natuurlijk te maken met, met, met dat ik er gestudeerd heb. Mijn zoon heeft er gestudeerd. Toch de Roots of zo? Ja, mijn, mijn, mijn, mijn paken. dus mijn... Uh, ik, heb een, ik ben Friese, ik ben half-half Fries. Die werkte bij het spoor. Paak en die is opa, toch? Ja, opa. Ja. En, die, en die was uiteindelijk brugwachter in Bedum. Dus de brug over het uh, Boterdiep. En mijn moeder die ging op de fiets dan naar de HBS toe. Mijn vader heeft er ondergedoken gezeten. Dus je hebt natuurlijk toch wel heel veel gevoel... Ik ben er wel toen mijn zoon uh, daar studeerde. Heb ik een keer echt een kroegen met hem gemaakt. Waar ik vroeger kwam, met hem samen. Dat is toch wel heel erg ontroerend. Is het veranderd of is het niet veranderd? Waar ga jij naartoe? Dus er zit toch wel heel veel. Dat was natuurlijk ook waarom ik geen, geen minuut nodig had om daarop ja op te zeggen. Want het was natuurlijk wel een grote inbreuk op mij mijn leven, Want ik had een ja. eigen bedrijf en ik zit in Tilburg. Ja, en je vrouw woont er nog vrouw in woont er nog, Ja, nou ja ook een beetje latrelatie hebben we zo nu ja, dan met elkaar. Nu ja, precies, nu een in Groningen. Ja. ja, opa en oma met lat latrelatie. het is ook wel weer wel, wel leuk. Het geeft wat weer een beetje zeu aan de ja, relatie Ja, dat, dat heeft het ook wel. Maar Ronnie dat ja. altijd, ik heb een buitenhuis in Tilburg. Dus dat is ook wel leuk. Maar goed, dus, dus je hebt ook wel... Ja, ik, ik heb heel veel sentiment daarmee die, met, met die stad. En wat, wat, wat, wat Jacques ook uh, formuleert. Het is natuurlijk ook wel weer... Meer Zaanstad dan Tilburg. Het is ook wel kort, kort voor de kop, kort voor de, ja. door de bochten. Geen capsones. He? En het is ook wel. He, uh, ja, Houdt goed. u daarvan? Ja, geen capsones. Ja, vind ik wel prettig. Ja, ja? ja vind ik prettig. Uh, die termijnvisie, want daar heeft u het ook over. Ja. Um, je hebt nu die ontslagen van Aldel. Ja. Weliswaar niet in Groningen, ja. maar in, in delft zeil Maar goed, is het zo dat u in uw paar maanden die u daar zit... iets kunt betekenen? U moet ideeën hebben, visies hebben... waardoor misschien wel die mensen vanuit delft ja, ik zeg maar wat, ja. werk kunnen vinden in Groningen? Is dat wat? Nou ja, Groningen, dat is eigenlijk... Ik, ik ben dus in Zaanstad en Tilburg was ik in twee steden... waar een industriele geschiedenis een nieuwe fase in ging... zou je kunnen zeggen, mm -hmm. Dus een... De wolindustrie die en waar dus alle nieuwe bedrijvigheid veel in de sfeer van, van distributie is teruggekomen. De... Groningen is echt een dienstenstad... He, dus van de, van de 30.000 arbeidsplaatsen is 90.000 juist de dienstverlening. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. En er zijn ook nog weer 60.000 gerelateerd aan de overheid. De universiteit, het, het, het, het, het ziekenhuis. Van, de, van de, het ziekenhuis werken 12.000 mensen. Dus het is heel erg ook een dienstenstad. Mm -hmm. En eigenlijk is wat er in het noorden is, bij de, bij de haven daar in Delftzeil... dat is eigenlijk de industriële zone van de provincie... Ja. Dus ik zeggen, het ligt niet zo voor de hand, misschien wel in bepaalde functies... dat, uh, dat, daar, dat daar de werkgelegenheid nee. van dit ge soort gekwalificeerde mensen is. Maar goed, als hij het dan heeft over de langetermijnvisie... Uh, heeft u ideeën? Waar, ik bedoel, ik noem maar wat. We hebben Bram Peper gehad, die heeft de Kop van Zuid gemaakt... zo'n beetje in, ja. uh, in Rotterdam. Heeft u plannen? Grootse plannen met Groningen? Nou, dat vind ik pretentieus. Als je ergens een jaar bent, dan moet je ook wel gewoon reëel zijn. Uh, of ze ik... zijn nu eeuwig dankbaar. Niet te bescheiden. N nou, dat vind ik wel hoor. Dus ja, ik ben, nu concentreer ik me echt ook op die veiligheidsvraag. Je moet je primaire taken altijd vind ik, goed doen. Hè. Dat ik, dat ik... Focussen? Nou ja, goed, ook qua terrein. Hè. Ik heb net oud en nieuw gehad. Daar heeft de, Groningen heeft helemaal geen goede reputatie. Dus, moet je dus het gaat echt over veiligheid van dag tot dag. Maar ja goed, ik vind wel dat je, ik wil wel graag, het is altijd wel, zonder op te schrijven, een beetje een kracht van mij geweest om een soort middellange termijn idee te ontwikkelen. Heb ik over Tilburg gedaan, dat heb ik zaans dat heel effectief gedaan door het hele centrum te moderniseren of te veranderen. Maar zou, daar u, heeft u tijd voor nodig? Ja, je hebt de tijd voor nodig en je moet ook altijd zoeken naar de, een beetje de historie. Hè. Dus een, een, een, veel vernieuwingen zijn natuurlijk toch een beetje bouwen voort op de... Wat ik dan wel eens de thermiek noem. Dat is een term uit de zweefvliegsport. Waar zit eigenlijk de kracht van een stad? Hè? Waar dus in Zaanstad moest echt de overheid trekken. In Tilburg noemde ik het de veenbrand. Daar was allemaal iets. Daar was meer het oliekannetje van de overheid. En ik vind. Dus, dus, dus, dus laten we zeggen. Uh, Groningen is natuurlijk een. Ja, dat, dat is een stad met zo'n ontzettend goede reputatie. Dat zijn ze zichzelf denk ik niet altijd bewust. Maar ze hebben natuurlijk honderdduizenden ambassadeurs. Dat zijn allemaal mensen, ja. net zoals ik, die hebben daar gestudeerd. En als je die dus iemand en als iemand tegenkomt. Dus heb ook in Groningen gestudeerd, is meteen herkenning. Ja, maar goed, we hebben, ik introduceer u als, als, als iemand die verstand heeft van leiderschap. Ja, ja. <laughs> u zegt net, ik, ik ben iemand en ik hou wel van dat directe. Want wat dan gebeurt er het meest? Nou, dat, eigenlijk... dat heeft met, met, met omgangsvormen te maken. Dat heeft niet zo met leiders. Maar dat heeft ook wel met de stijl van leiding. Dat heeft met eerlijkheid en dat heeft te maken met transparantie. Dat vind, ik, dat vind ik belangrijk in ja, de omgang. Eerlijk. Je, ja, eerlijk. En ook zeggen wat je, wat je meent. En ook tegen een stootje kunnen als je een keer wat zegt. iemand wat over jou zegt wat je niet zo leuk vindt. Dan moet je ook een beetje tegen kunnen. Ja, ja. Maar goed, u heeft een, een, verhaal, een boek geschreven waarin ja. u de relatie tussen leiderschap en de blues heeft onderzocht. Ja. Ook hoe de blues misschien wel kan helpen daarbij. Ja. Ja, dat klinkt heel filosofisch. Nou, dat is het ook wel. Het is eigenlijk zo gekomen dat als je. Ik ben natuurlijk op mijn leeftijd. dat ik veel vooruitkijk, maar ik kijk ook terug. Dat is natuurlijk ook mooi. Dat is de fase van reflectie in je leven. En de ene van is dat ik dacht: van... wat is nou de rode draad in mijn leven? En dat is eigenlijk. inhoudelijk is dat arbeid. Ik ben natuurlijk arbeids- Ik heb altijd in de industriebond. in de transport. altijd sociaal-economisch. kwaliteit van arbeid ben ik op gepromoveerd. Het gaat altijd over arbeid. Maar wat was nou... de? Ik heb ook heel jong ben ik gaan leiden. Leiderschap moest ik, moest ik leiding geven. Dat was ik ongeschoold. Je, je doet maar wat hè? als je 26, 27 jaar bent. En toen heb ik nagedacht... wat is nou een rode draad in je stijl van leiding geven? En toen dacht ik... jongen, ik ben al heel lang vanaf mijn jeugd, vanaf mijn 16e jaar... een bloesliefhebber. En wat is eigenlijk meer een gedachte-experiment. Wat heeft dat nou dat je daar zo van houdt... te maken met hoe je het gedaan hebt? Hoe heeft het mij gevormd? Ja, en wat voor dilemma's zitten er erin... of wat voor spanning zit erin waarvan je kan leren, bijvoorbeeld wat, wat, wat een heel belangrijk thema is... in elke organisatie, de verhouding tussen organisatie en structuur en vrijheid. He? Dus laten we zeggen, als je, maar, als je alleen maar structuur maakt... dan maak je een bureaucratie, een doodje het initiatief. Als je alleen maar vrijheid geeft, wordt het een zootje. En dan, dan doet iedereen wel wat. Maar hoe, hoe kan je nou een organisatie maken die wel een zekere structuur heeft... maar die mensen mobiliseert om hun oplossend vermogen en creativiteit tot gelding te brengen. En dat ja. heeft een, een raakvlak met de blues. Dat is, dat is de blues ook... is natuurlijk een vaste structuur. Dat is een hele vaste herkenbare structuur. Twaalf maten en een bepaalde verhouding tot elkaar. Maar die structuur die stuurt eigenlijk... de, de zanger of de mondharmonica speler of de gitaar... stuurt hem op naar de, de creativiteit. Ja. En die spanning maakt juist dat die muziek leuk is... en maakt ook een een organisatie leuk en spannend. We hebben op het internet een stukje gevonden waarin u de blues zingt ja. en ook op uw gitaar bezig ja, ja. bent. U field u vast wel even hoe hè? Nou, komt dat ook? Ja, dat komt. Ja. Zing ze mee? mee. is een cool operator. Cool operator Boeman. is een tekst, hè. Tampa Red heeft dat geschreven. 1955. Wat gebeurt er met u op het podium? Nou, dat vind ik dus, heel, dat vind ik dus ontzettend leuk. Ik doe het eigenlijk niet... Ja, ik ben eigenlijk terughoudend erin. Hè, want ik ben natuurlijk maar een amateur artiest. Maar het is wel zo. Het is nu met Oud en Nieuw Weer gebeurd. Ook in Groningen. Dus dan... Uh, dan zeggen ze, ja, Ruud, jij speelt toch ook een gitaar en je zingt ook. En dan wil je ook niet meedoen met zo'n bluesbeentje. Dat was een heel groot beentje, 2000 mensen. allemaal stijlen en uh, Hollandse liedjes. En er was ook een blueshoek of van uh, rock'n'roll. Een beetje, uh, Ruud... Uh, ik zei: Nou, nee, ik, ben niet, ik vind het ook altijd een beetje. Nee. Maar goed, ik een mierfiel. beetje Weet je wat? Weet je, ja, ik ben teruggehouden, daar ben ik ook een beetje verlegen in eigenlijk wel. Hè. Maar goed, ik had een paar biertjes op. En dan komt Chuck dan komen, die ken ik heel goed van allerlei andere dingen. Die, Ruud, ik ga je ook aankondigen. Je ziet dat voor jullie dat allemaal gaat doen. Dus die sleurt me er eigenlijk bijna heen. Maar ja, als ik er dan sta en ik zag dat we een hele goede, goede, goede bluesband met een hele topgitters is. dan weet ik ook, dat hoef ik ook niet uit te leggen dat ik zeg ik het is een bloeschema in C en dan begin ik gewoon I got a brand new mom en dan dan is het ook, dat is, dan ben ik ook wel, dan moet je er ook helemaal in gaan. Dan he. gaat dus, u los. Dan ga ik ook los, ja. Dan merken mensen meteen, ten eerste zijn ze verbaasd. De burgemeester is een Keurig Park, <lacht> die net met zijn ketting om <lacht> het jaar heeft geopend. En de, maar je kan, de mensen vinden het ook wel ontzettend leuk. En je ziet, er gaan ze bewegen ja. dansen. Ja. Iemand die u heeft gezien is ja. Hans de Vries, ja. uh, van de blues bluesband Homesick and Louisiana Man. Ja. Uh, u heeft opgetreden met Ruud Vreemde, goedenavond. Ja, goeie avond. Hoe, hoe zou u zijn gitaarspel en zang typeren? Uh, heel uh, robuust. Robuust? Dankjewel. Robust. Is dat goed? Ja, ik, nou, het is... Uh, laat ik zo zeggen... Uh, hij heeft een uh, ferme manier van aanslaan. <laughs> en uh, hij wist op de, de juiste manier de dingen te delegeren. Zo van, wij mochten even de gitaar stemmen... en zorg dat het allemaal uh, klonk. En uh, voor de rest, als we maar zorgen voor een adequate begeleiding... dan... Uh, uh, ...deed Ruud zijn uh, dingetje helemaal perfect. Toch echt een regent en een burgemeester, hè? Zijn uh... <laughs> het is een personeel... Precies. Ook ja. op het podium was het duidelijk een regent. <laughs> maar uh, is hij, heeft hij carrière misgelopen in de muziek? Uh, moet ik heel eerlijk zijn? Ja, tuurlijk. <laughs> hij heeft geen carrière misgelopen nee. in de muziek. Maar het is wel zo dat uh, als hij wat doet... Het, uh, ...het gebeurt met een enorme hoop energie. En vooral die energie is wat het publiek overkomt. Er is een enorme intensiteit als hij daar... dat. Cool Operator Woman gaat zingen. Dat, uh, ja, dat, dat, dat heeft iets. Ook al is het eigenlijk een 16-maten-schema en hij het in 12 maten propt. Dat maakt allemaal dan helemaal niks uit. Gewoon, het publiek vindt het geweldig en het doet het vol overgave. En dat is wat telt. Ja, sowieso. Dank Hans de Vries. Ja. Ruud Vreeman. Um, jammer dat, uh, dat de carrière in de muziek er niet in zat. Nee, maar dat weet ik zelf ook wel. Ik ben een heel gemiddelde slaggitarist. Toen ik jong was, 16, 17, speelde ik ook veel beter dan, uh, dan nu. Ik ben eigenlijk ook maar... Ja, hij is het een zanger. Het is, ik, ik denk wat hij op zich typeert helemaal goed. Het is wel overtuigingskracht. Is dat het, ook de leiderschap, het leiderschap wat dan... Ja, je voelt toch een relatie ontstaan met dat publiek. Je, op een of andere manier kan je een verbinding... Natuurlijk ook omdat ze het grappig vinden. He. Er mm -hmm. zijn niet zoveel burgemeesters die een beetje... Die losgaan. Een combinatie van, van ja, de Amsketen en de oude rocker. Dat is natuurlijk toch een beetje een wonderlijke combinatie. Die ik zelf dan wel geinig vind. Maar mm -hmm. dat vinden die mensen ook. En dan denk ik... Je, je, je krijgt... In, als je dit dus doet, krijg je dus eigenlijk... Enerzijds denk je van ja, ik moet niet klinten eh, met de saxofoon. Ik vind, eh, enerzijds, anderzijds, je krijgt ongelooflijk veel reacties van mensen. Zeggen, ja, dat is nou leuk burgemeester. Ik heb er gisteravond ook weer, hé hey, hey, een burgemeester die lekker blues speelt. Weet je, dat vinden mensen ook leuk. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is ook mijn eigen pleziertje. Het is nou, ook mijn eigen geitje. Het is wel grappig, want als u over beleid praat, heeft u een andere stand, kijkt u anders, ziet u anders dan als u het over muziek heeft. Ja, dat zijn ook twee dingen. Ja, zijn dat, dat... twee dingen? Ja, nou ja beleid heeft ook met creativiteit te ja, maken. Ja, want dat heb wel. ik net gehoord. Leiderschap heeft met blues te maken. Ja, blues heeft ook met creativiteit te maken. Het heeft ook te maken met of je verbeelding... Hè? Je, je, is je toekomstbeeld abstract of kun je ja. iets concreets zeggen wat je wilt? Ik weet, ik weet nog toen ik in Zaanstad was, toen ging het heel erg over... wat moeten we met zes dorpen en de stad? Toen zei ik, nou ja, de dorpen dorps houden en de stad stadsen. Toen dachten mensen, ja, dat, dat vinden we nou... Dan gaan we niet meer hey, ruzie maken allemaal met elkaar. Nou, zo is soms een lijn. Dat was een mooie one-line. Ja, ja. Ja. En uh, op een robuuste manier brengt u dat en dat heeft u geleerd van de blues. Ja, maar ook vragen stellen. De blues eindigt altijd met een vraagteken. Het is altijd met een septiemakkoord. Het eindigt met een vraagteken. En dat vraagteken heeft natuurlijk heel erg te maken met dat de enige oplossing. roept je een nieuwe vraag op. Dus je, uh, beleid formuleren of visie hebben is, heeft natuurlijk ook te maken met verwondering, nieuwsgierigheid en vragen stellen. En daarom zeg ik ook: van ja, als je de elf maanden in Groningen bent, ga je. De, het heeft ook, je moet ook wel studeren en een beetje voel krijgen. Wat is dat allemaal, wat daar speelt? Waar zitten de krachten? Wat is de kleurrijkheid? Want het is niet zo'n soort. Je bent natuurlijk niet een soort leider die ergens boven staat. Je moet, je moet ook mobiliseren. En je moet ook de krachten uit die stad naar boven zien te halen. En dat vereist natuurlijk ook, ja, kennis van de geschiedenis. En gevoel voor de spraakmakers. Voor mensen met de ideeën. Maar, uh, ja. Dus die robuustheid is eigenlijk soms wel in een bepaalde setting. Soms moet je mensen ook wel een keer enthousiasmeren. Maar het is ook vaak is vragend zijn en luisteren ja. ook heel belangrijk. Zet hem op, hè? de komende tijd nog in Groningen. Ja, okay. Dank Ruud Vreeman. Um, u kunt trouwens straks uw uitzending terugluisteren op tweedingen.nl. Dit was hem weer. Maandag zijn we er weer met Twee Dingen. En dan zit hier Ronnie Naftaniel als gast. Straks WNL. Nog een fijne avond. Twee Dingen. Een programma van Max. U moet eraan geloven. Ja, en wij zelf trouwens ook. Vanaf deze week wordt Vroege Vogels nog vroegere vogels. We beginnen een uur eerder en worden een uur langer. Zet de wekker scherp op 7 uur. In die eerste 3 uur show van het populairste Radio 1 programma... barst de natuur uit uw radio. Met Ivo de Wijs, Govert Schilling, Wilde Zwijnen, gitarist Enno Voorhorst... Here comes de Sun, Kees Moeilijker, de Venolijn, Nico de Haan... de Kil van Hurewenen, Vratenwillebroeders. Dit Broders, Dit ik. Zondagochtend van 7 tot 10. Nog vroegere vogels. Radio 1. Oh, Verheug je ook zo op dat uurtje eerder opstaan? Ja. Het nieuws van alle kanten.